Acht uur, na netweil met het NOS-journaal. Minister Timmermans doet luchtig over de ophef... tijdens het bezoek van premier Rutte aan Israël. Rutte zou bij een ceremonie zijn rond de ingebruikname... van een containerscanner voor grenscontroles... die door Nederland is betaald. Maar toen bleek dat Israël, die niet wil gebruiken... voor transporten tussen de twee Palestijnse gebieden... Gaza en de westelijke Jordaan-oever... werd besloten om daar niet bij te zijn. Timmermans is niet onder de indruk van dit incident. Voor serene rust moet je naar Zwitserland, zei hij. Ook het bezoek van Timmermans zelf verliep niet vlekkeloos. Hij zag af van een wandeling door Hebron... omdat hij weigerde zich te laten vergezellen door Israëlische militairen.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 Demonstranten in de Oekraïnse hoofdstad Kiev... hebben een standbeeld van Lenin omvergetrokken... en het daarna met hamers bewerkt. Het beeld van de stichter van de Sovjet-Unie... herinnert de honderdduizenden pro-Europa-demonstranten... aan de historische banden tussen Oekraïne en Rusland. De betogers willen die band inruilen... tegen een band met de Europese Unie. Volgens de BBC heeft de oppositie-president Janukovic... 48 uur de tijd gegeven om de regering te ontbinden. Demonstranten zijn begonnen met het blokkeren... van belangrijke regeringsgebouwen. Eurocommissaris voor Buitenlands Beleid Ashton gaat de komende week naar Oekraïne... om te helpen bij het zoeken naar een uitweg uit de politieke crisis. Het weer vanavond en vannacht koelt het af tot 7 graden. Morgen wordt het hooguit 9 graden en op de meeste plaatsen droog met misschien wat zon. Namorgen wordt het droog en kouder met nachtvorst. Dit was het NOS Journaal.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 WPRO-NTR. Labyrinth. Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond en welkom bij Labyrinth met een uur lang keiharde wetenschap. Het was een goed jaar voor de liefhebber van holenmensen, mensen, het neandertaler taler-DNA werd ontrafeld, een nieuwe mensensoort werd ontdekt... en ineens was iedereen aan het oerdieet. De belangrijkste van de prehistorie-onderzoekers van Nederland... is hier te gast Wil Roebroeks. We hebben ook een van Nederlands grootste gitaarhelden over de vloer... want behalve spelen is hij ook geïnteresseerd in de theorie erachter... en hij promoveert komende week. De vraag of je favoriete slaaphouding nog uit de baarmoedertijd stamt... En het derde deel van een serie over wetenschap in opkomende economieën. De Neandertaler, kortom, is het nou een mensen, mensachtige, een dwaling van de evolutie? Hoe moet je die nou zien? De wijsheid ligt op straat. Oh, dat weet ik. Um, dat is een uh, onderontwikkeld mens. Harig, grote voorhoofden, knuppels. Ik zie een soort holbewoner zie ik voor me. Dat is zo'n jager-verzamelaar denk ik. Een, een grote, sterke, minder slimme versie van een mens. Ik denk dat hij uh, gedreven werd door instinct en alleen maar deed. Ja, de, de, de, de grondleggers van de mens zoals hij nu is. Volgens mij lijken ze best wel op tegenwoordige mensen. De Neandertaler. We gaan het er later over hebben met Wil Roebroeks... Marlon Titre, hartelijk welkom. Leuk dat je gekomen bent. Je bent uh, gitarist in het dagelijks leven, professioneel muzikant. Een van de gitaarhelden van Nederland. Uh, al heel jong had je succes op het instrument. Je hebt, het, je hebt ook je gitaar meegenomen. Is dit je gitaar? Is dit, is dit jou, altijd jouw gitaar, jouw vaste gitaar? Ja, deze gitaar heb ik een paar jaar geleden gekocht. En sindsdien gebruik ik het echt als mijn standaard gitaar. Gekocht? Wat houdt dat in? Nou, ik had hem laten bouwen bij een uh, gitaarbouwer. Ik had ooit een tweedehands gitaar van uh, deze gitaarbouwer gekocht. Yuji Imai heet hij. Woont in Tokio. Ik had hem nooit gezien. En toen kwam ik een keer tegen op een gitaarfestival in Duitsland. En toen zei hij... Ja, je hebt wel een gitaar van mij, maar geen topinstrument. Nou, als je weer eens een mooier instrument wil hebben, dan kom je maar een keer langs. En toen, heel toevallig, een aantal maanden later... Toen had ik wat geld en had ik wat uh, verdiend op een gitaarconcours, Toen dacht ik, nou, ga ik eens bij mij Imai om een gitaar te halen. Dus ik belde me op en ik zei, mag ik een nieuwe gitaar bestellen bij jou? En toen zei hij, uh, nou, ik heb het wel erg druk. En zei ik, als ik me kom ophalen in Tokio, zei hij, volgende maand. Dus sindsdien heb ik dat instrument uh, dan, van dan, Yuchi Imai. En dan maakt hij hem speciaal voor jou. Is, is, dat, is dat een geboorte eigenlijk? Dat is een geboorte. Gitaar. Het is precies wat je zegt. Ik was toen bij hem thuis en hij had een, uh, een uh, ja, atelier waar hij aan de werkt. Uh, daar was hij bezig aan de gitaar. Toen ik aankwam was hij nog niet klaar. En, toen, uh, en hij liet me ook nooit in dat atelier. Het was wel een beetje mysterieus. En op een gegeven moment kwam hij naar buiten en toen zei hij... nou, je gitaar is geboren. Probeer maar uit. Dat is je instrument. Zijn je handen ook je instrument? Ja, het is allemaal uh, deel van, uh, ja, van de manier waarop je muziek maakt. Het is één uh, systeem. En dat maakt het zo moeilijk. Hè? Je probeert met je handen iets te doen... Uh, en een verbinding te maken met je instrument. En dat, dat is zo ingewikkeld. Daar steken we allemaal zoveel tijd in. Behandel je je handen ook op een bijzondere manier? Doe je handcreme of, of knip je je nagels niet? Of, of heb je handschoentjes in de ja, winter? Ja, basketballen, een beetje boksen. Ja, nee, je moet een beetje uitkijken. Maar ik ben niet zo een van die mensen die zo, uh, die zo overdreven doet met de handen. Ik bedoel, uiteindelijk ben je een mens. En uh, je woont niet in een laboratorium. Maar je moet wel een beetje uitkijken. Nagels wel. Ik pas wel op het is niet zo dat ik oppas met mijn nagels. Pas alleen op uh, in de tram. Dat mensen niet zo kijken van waarom heeft die man nou van die lange nagels. <laughs> Daar moet je oppassen. <laughs> want je moet ze een beetje lang houden. Het zijn een soort plectrums. Je, hebt op elke, elke je een speelt met, met je rechterhand. Ja. ja. En dat maakt het zo raar. Want aan je linkerhand moet je zorgen dat je geen nagels hebt. Ja, dat is een beetje asymmetrisch allemaal. Er is dus, geen uh, genre muziek waar jij voor terugdijnt. lijkt het wel. Nou, kijk, weet je. Ik ben klassiek gitarist. Maar ik vind het ook wel leuk om een beetje naar andere stijlen te kijken. Wat nou typisch is aan uh, klassieke gitaarmuziek... is dat het niet echt heel erg klassiek is... maar dat heel veel Latijns-Amerikaanse gitaristen, vooral in de 20e eeuw... Latijns-Amerikaanse componisten het zo'n geweldig instrument vo uh, vonden... Uh, en heel veel hebben geschreven voor die grote held... van de klassieke gitaarmuziek, Andres Segovia. Uh, en daardoor is zoveel van ons standaard repertoire... Uh, Mexicaanse muziek... En Braziliaanse muziek en uh, Venezolaanse vals en zo. Dat zit zijn ook allemaal echt bij. Dat zijn gitaarlanden, maar, maar is Nederland eigenlijk een gitaarland? Nou, er zitten hier heel veel goede gitaristen. En er is gewoon, uh, het is een heel populair instrument. en Het is niet alleen maar dat de klassiek gitaar puur populair is, maar uh, alle stijlen. We zaten net al met elkaar te praten. Iedereen heeft hier een Les Paul, geloof ik. Ik, ben, uh, ik, de heb de thuis, ik heb thuis een Les Paul. Ik kan alleen niet spelen, maar goed, dat, dat maakt niet uit. Nee, ja, dat maakt niet uit. Maar ik heb hem. Ja. ja. Kan ik, kan ik dan op de bank leggen en dan kijkt hij. Goh, kan die dat ook? Ja, precies. En naar YouTube-video's <laughs> kijken. Onder en, uh, ja, het is een soort uh, second screen, toch? Ja, voor veel mensen. Iets wat je daarnaast doet. Ja, en met, met tv meespelen bijvoorbeeld. Dat is, dat is ook altijd leuk. En dan kan je als ze vrolijk kijken, dan doe je een vrolijk melodietje. En als ze zo weinig ah. kijken, dan doe je, doe je een akkoord. Ja. Ah. Je doet ook de theorie, want daarom ben je hier. Dit is natuurlijk een, een wetenschapsprogramma, heel plechtig. En, en uh, je bent ook geïnteresseerd in de theorie, dat is bijzonder. Want veel muzikanten zeggen: Ik speel gewoon wat ik hoor, ik speel wat ik voel, of ik speel waar ik voor betaald word. Maar ja. echt, de theorie, daar zijn niet alle muzikanten evenzeer in geïnteresseerd. Wa waarom jij wel? Nou, weet je, ik denk dat um, ze bezig zijn met muziek. Uh, het, het, de artistieke bezigheid is ook reflectief van karakter. Kijk, we zijn ook op het consortium, kijk je naar. De stukken die je speelt en wil je erachter komen van ja, ik speel dus ik wel, maar hoe moet ik het nou spelen? Waarom moet ik nou spelen? En hoe is die traditie zo gegroeid? En hoe zou je het ook anders kunnen doen? Ja, en zonder dat je dat dan altijd per se onderzoek noemt. Maar op een gegeven moment, uh, toen ik uh, in Duitsland bezig was voor, een, voor mijn concertexamen, toen herinnerde ik me dat aan het consortium in Den Haag, dat er zo'n uh, academie der kunsten uh, werd uh, opgezet. En dat er ook een verbinding met Leiden werd gelegd. En toen dacht ik, nou, kijk, euh, als die mogelijkheid er is... om niet alleen maar reflectief bezig te zijn met je vak... maar het ook te articuleren en ook euh, expliciet antwoorden te zoeken op je vragen... en euh, expliciet duidelijk te maken hoe je daarnaar zoekt... Nou, dan lijkt me wel leuk. En, en die vraag ik. heeft ermee te maken dat, dat een componist... die maakt een, een stuk voor, voor heel veel instrumenten... Ja. zonder dat hij per se al die instrumenten speelt... En dan is voor hem die gitaar een, een moeilijk instrument. Waarom is dat? Ja, de gitaar is een moeilijk instrument omdat heel veel componisten van huis uit pianisten zijn. Um, en het is ook een lastig instrument omdat uh, als je componist bent en je gaat naar het consortium, dan leer je hoe je voor orkest moet schrijven en hoe je voor kamermuziekinstrument moet schrijven. En als je in die boeken kijkt, dan zit er vaak één pagina of twee pagina's informatie in over de gitaar. En een halve pagina wordt al... Uh, zit al een, staat, staat een plaatje en dat neemt al heel veel ruimte in beslag. En er zitten vaak wat voorbeelden in die uh, niet echt correct zijn. Twee pagina's is sowieso niet zo erg veel informatie. Dus de die weet er eigenlijk niet veel over. Terwijl het wel gewoon een hele studie is. Want hoe schrijf je nou voor een instrument? Hoe gebruik je nou een instrument of een ensemble... om je muzikale ideeën vorm te geven... Dus, dus een, een componist kan, schrijft een pianoconcert of een vioolconcert of, ja. of een symfonie. Ja. Maar die gitaar, ja, je kan er akkoorden mee spelen, je kan er, kan er mee tokkelen, je kan er, kan er gewoon melodieën mee spelen. Het is precies, wat je zegt. Ja, het is precies wat je zegt, want dat is wat componisten zich vaak afvragen en ook aan de gitarist vragen: wat voor instrument is de gitaar? Is het nou een melodie-instrument? Is het nou een akkoord-instrument? Een polyfoon-instrument? Een arpeggio-instrument? Polyfoon arpeggio wat is het nou? Het is het allemaal. En, dat maakt het zo complex. Want die gitaarstukken die, uh, gaan heel vaak van één manier van schrijven... heel snel in een andere en dan weer terug over in de vorige. Ja, hoe krijg je daar nou greep op? Dat is best lastig. Dat is anders dan een eenstemmig instrument. En hoe los je dat theoretisch op? Hoe, hoe kun je nou een proefschrift maken... waar elke componist voortaan op kan teruggrijpen? Ja, nou dat was dus de uitdaging. Uh, en wat ik heb gedaan is... ik heb gezocht naar een soort hiërarchie... Uh, waarin ik allerlei aspecten van... Uh, Gitaarpotentieel en kan uitleggen. Dus een soort model uh, waarin ik uh, de mogelijkheden uh, ten eerste kon onderzoeken en daarna uitleggen. Kun je misschien met je gitaar erbij uitleggen wat voor mogelijkheden een componist heeft als hij componeert voor een gitaar? Uh, ja, ja. Is het een ingewikkelde vraag? Nee, nee, dat is, uh, dat is een hele goede vraag. Um, wat ik heb geprobeerd te doen is eerst eens kijken van nou, wat voor. Klanken kun je allemaal maken op de gitaar. Gewoon enkele klanken. Nou, je kan gewoon een snaar aanslaan. Maar je kan ook bijvoorbeeld... Uh, een slagklank maken. Of je kan ook... Van die buzzing sounds maken. En je kan ook omgekeerde klanken aanslaan. Er zijn gewoon heel veel klanken die je kunt maken. Dus wat ik eigenlijk heb gedaan... is in eerste instantie onderzocht... Van wat voor klankcategorieën zijn er allemaal in het instrument? Nou, toen ben ik tot twaalf verschillende klankcategorieën gekomen. Nou, um, de, meeste, de meeste mensen houden zich bezig alleen maar met eentje. Dat tokkelen. Nou, ik heb er dus twaalf, dus met slagwerk, uh, klanken... en wat ik allemaal net liet horen. En voor elk van onder die paraplu van twaalf uh, klankcategorieën... heb ik dan een verdeling gemaakt in drie verschillende bouwstenen. Dus ik vertel dan wat over... Uh, je hebt enkele klanken, dan heb je korte cellen, noem ik die... En dan heb je echt texturen. Nou, wat bedoel ik nou precies mee? Nou, ik had enkele klanken gevonden... maar als ik dan soms in de partituur keek... dan zag ik iets heel aparts. Dan zag ik korte opeenvolgingen van noten... maar dat zijn niet enkele klanken. Bijvoorbeeld, daar heb je in uh, bepaalde stukken... Dan heb je bijvoorbeeld dat je een noot hamert... heel snel gevolgd door een percussieve klank... en dan een synthese van twee handen die je tegelijk gebruikt. Dus bijvoorbeeld dat. Nou, dat is geen enkele klank... maar dat is een cel die je in kunt zetten... Maar ja, dan, ja, hoe doe je dat dan precies? Nou, dat kon ik dan in het gedeelte over de cellen beschrijven. En dan heb je aan de verder nog texturen. Nou, dat zijn gewoon bepaalde texturen die nou eenmaal werken op de gitaar. Nou, die komen dan in de categorie texturen, wat langere uh, passage van muziek. Uh, nou, dat leg ik dan uh, in, in het uh, proces. Leg ik dan uit wat je daar allemaal mee kan doen en hoe je dat kan aanpassen aan je eigen smaak. Uh, en daar een stuk muziek van maken. Dus, dus als iemand uh, iets wil arrangeren, dat kan natuurlijk ook nog. Of, of componeren of maken, of op wat voor manier dan ook iets met gitaar wil. Kan die voortaan teruggrijpen op die theorie. Die helemaal uitlegt welke mogelijkheden de gitaar heeft. Dat is de bedoeling ervan, inderdaad. Ja. Ging, het nog, ging het nog verder ook in, in hoe je het kunt arrangeren? Bijvoorbeeld hoe je, hoe je het echt in, in harmonieën moet passen en dat soort dingen? Uh, ja, harmonieën, inderdaad. Kijk, als je bijvoorbeeld, uh, je kunt je voorstellen... als je een enkele melodie, melodische lijn schrijft... Ja. nou, de speler die hoeft alleen maar één enkele melodische lijn te spelen... dan kun je harmonisch alle kanten op. Maar als je hele zware akkoorden zit te spelen... of hele grote afstanden ja. zit te gebruiken... dan heb je harmonisch wat minder mogelijkheden. Dus dat zijn de soort dingen ook die ik uitleg. Als je het specifiek over transcripties hebt... Uh, ja. Mijn proces gaat over het klankpotentieel van de gitaar. Um, dus mensen die transcripties maken kunnen het gebruiken. Het is ook wel zo dat het een, weer een beetje een vak apart is, waarbij je uh, nadenkt over: nou, kijk, stel dat ik nou een stuk heb dat geschreven is voor een viool of voor een cello. Uh, hoe kan ik nou de gitaar gebruiken om de muziek die eigenlijk voor dat instrument is geschreven, hoe kan ik de gitaar nou gebruiken om dat nou ideaal uh, vorm te geven op het instrument? Dus daarover gaat mijn proefschrift niet zozeer. Maar ik probeer meer in zijn algemeenheid het potentieel van de gitaar met dit model te beschrijven. En dan ben je dus nu, uh, althans na dinsdag als dat maar goed gaat, ben je dus dokter. Dokter en gitarist. Ja, dat is wel, ja, dat wel mooi toch. Ja, <laughs> ja. ja. Dat het echte, echte wetenschap uh, heet. Maandag geef je een lezing uh, en, en dan speel je ook wat muziek in Den Haag. Dinsdag is uiteindelijk de, de promotie. Als jij zelf een gitaar in je handen krijgt, wat is eigenlijk het eerste dat je speelt? Niet Smoke on the Water of Stairway to Heaven, neem ik aan. Mm, ja, Stairway to Heaven, the... Nee, een beetje stemmen eerst eventjes, Zorgen dat, ja. <laughs> dat alles mooi klinkt. Ja, altijd weer wat anders, gewoon net wat ik net aan het spelen ben. Wil, wil je ja. nu iets spelen, een, een mooi kort stukje? Mm, ja, is goed. Ja, even denken hoor, wat heb ik nou. Hoe lang moet het duren ongeveer? Nou, twee minuutjes. Zo twee minuutjes, even kijken, wat heb ik in mijn vingers? Twee minuutjes. Ja, dit is een leuk stukje van Leo Brouwer. Dit is een arpeggio-stuk. Etude 6 heet het. <tied> Tietre, dankjewel en heel veel succes met uh, de promotie aanstaande dinsdag. Dankjewel. dankjewel. De rubriek Post, en dat is een rubriek waarin luisteraars vragen kunnen stellen. Iets waar je nooit antwoord op hebt kunnen vinden en toch altijd benieuwd naar bent gebleven. U kunt het mede naar labirintradio.vpro.nl De vraag van deze week kwam van Diewordje Zwaan. Goedenavond. Hallo. Een hele leuke vraag. Wat ja. Was de, ja <laughs> vertel maar. Uh, nou, ik vroeg me af op de, of de manier dat jij het lekkerst in bed slaapt... zeg maar, dus op je linker, je rechter, zij, je rug of op je buik... of dat enigszins te maken heeft gehad met de manier... dat jij uh, gelegen hebt in de baarmoeder. Dus of je daar ook op je linker, rechter of op je rug lag? Ja, inderdaad. Dat dat, dat, dat, je, dat, ja, dat, dat uh, invloed heeft gehad met de manier... Uh, dat je nu het lekker slaapt. We gaan op zoek naar het antwoord. En dat doen we via Danielle Hendricks, orthopedagoog Goed. bij het Slaapcentrum. Goedenavond. Goedenavond. Is dat zo? Heeft, je, heeft iedereen trouwens een vaste voorkeurs Is dat altijd um, hetzelfde? Nou, veel mensen hebben wel een bepaalde voorkeurshouding... Uh, uh, vlak voor het in slaap vallen. En uh, dat is iets... Uh, uh, wat, wat niet iedereen uh, uh, heeft. Maar uh, bij sommige mensen kan het ook verschillend zijn. Uh, maar de uh, voorkeurshouding is uh, uh, bij de meeste mensen... Uh, wel hetzelfde op het moment van in slaap vallen. Maar daarna wordt het een bende. Daarna, <lacht> ja. <lacht> het is inderdaad zo dat je, dat je nooit op dezelfde manier blijft liggen. En uh, dat je natuurlijk verschillende houdingen aanneemt uh, tijdens het slapen. Dus dat is heel veel draaien... En uh, um, ik vond het een hele leuke vraag. Uh, ik heb uh, uh, vanuit het uh, ontslaapcentrum uh, met een aantal specialisten... Uh, gezocht op, uh, uh, in de literatuur of we hier iets over konden vinden. Uh, ja, helaas hebben wij weinig kunnen vinden hierover. Maar we hebben wel uh, ja, mogelijk uh, een, een antwoord... Waar het, waar het mee te maken kan hebben, je voorkeurshouding... Uh, in ieder geval niet met uh, hoe je in de baarmoeder uh, rondzwemt. Uh, rond Want uh, ja, dat is natuurlijk allerlei verschillende houdingen die, uh, die je daarin hebt. En uh, het is natuurlijk zo dat het baby gaat op een gegeven moment... ja, wordt natuurlijk op een bepaalde houding neergelegd uh, na de geboorte. Ja, en pas op het moment dat baby's echt kunnen gaan draaien... en ja, kunnen zich kunnen beter kunnen gaan bewegen dan zullen ze zoeken naar, de, naar hun voorkeurshouding. Dus dat heeft meer te maken met de, de vroege babytijd... dan met de periode in de baarmoeder? Ja, ja. ja dat, dat, dat denken wij althans wel. Maar is het, het dan zo is, dat die ouders elke dag die baby op dezelfde manier neerleggen? Altijd links of altijd rechts? Nou, de eerste periode uh, moet dat wel. Er uh, wordt het ook geadviseerd om uh, uh, uh, het kindje op de rug neer te leggen... Uh, de eerste maanden na de geboorte... Uh, op een gegeven moment gaan ze dan uh, na, na zoveel maanden kunnen ze echt gaan draaien. En dan zie je ook wel uh, kindjes die uh, op hun buik gaan draaien bijvoorbeeld. En uh, ja, de voorkeur geven om op hun buik uh, in slaap te vallen. En ja, wij hebben het vermoeden dat dat te maken heeft met ja, hoe je, je lichaamsbouw is. Uh, ja, en, en uh, op, op welke manier je eigenlijk het lekkerst ligt. En als dus je dan niet, in slaap uh... valt, ja, dan is dat de meest ontspannen houding. Dus niet de, de baarmoeder. Die wordt je zwaan? Nou, we hebben er geen uh, 100% zekerheid in... omdat er natuurlijk nog geen uh, echt gericht onderzoek naar gedaan is... naar ons weten. Uh, het is eerder een uh, ja, vermoeden wat wij hebben. Maar, maar ja, het vermoeden is, is van niet. Die wordt je nee. zwaan, het vermoeden is van niet. Nee, nou ja, dan, ja, dan weet ik top. ook weer genoeg. Okay. Ja, het kan ook veranderen in de loop der jaren. Dat ze door... door uh, uh, klachten aan, aan de gewrichten of de spieren, dat je lichaamshouding ook weer in de loop der jaren gaat veranderen. En uh, ja. dat heeft meer te maken met de manier waarop je het meest ontspannen ligt en waarop je geen klachten hebt fysiek, zeg maar. Het is, uh, het is duidelijk. Hartelijk dank, Daniëlle okay, Hendricks. Gedaan. Ook dank voor de vraag, je Zwaan. En wie ook een vraag heeft, kan die mailen naar labyrintradio Economisch zijn het inmiddels grootmachten. Maar hoe gaat het met de kennis en de innovatie in de BRIC-landen... Brazilië, Rusland, India en China? Het derde deel van onze serie daarover, over de globalisering van de wetenschap. Brazilië dit keer, een bijdrage van Frederik Melman. Wat Latijns-Amerika betreft denk ik dat ze koplopers zullen blijven over een aantal jaren, en dat kunnen misschien tien zijn of twintig of dertig... Eh, Brazilië minstens even ver zal zijn als ons... of misschien ons voorbij op het gebied van wetenschap en technologie. Dansen, s avonds en lekker eten. Een belangrijk onderdeel van het congres was. Ochtends om acht uur was het best wel tamelijk stil in de zaal. En die, die samba, dat is het leven. Brazilië, het land van de samba... En de Brazilian Wax. Maar ook de grootste economie van Latijns-Amerika. En die weet op de duur van de wereld. Alhoewel de piek in de groei voorbij is... gaat het grootmacht Brazilië economisch nog steeds voor de wind. Maar hoe zit het met de wetenschap? Zit hij ook in een lift? Ik ontmoet Joop van Lenteren. Ik werk op het gebied van ecologie en duurzame gewasbescherming. Ook in Brazilië, ja. Dat is de federale universiteit van Minas Gerais in Lavras. Ook spreek ik Arthur Wol, hoogleraar Milieubeleid aan de Wageningen Universiteit. Wij eh, hebben een aantal wat langerlopende samenwerksverbanden in Brazilië... Waar we samenwerken met wetenschappers aan, op uh, een aantal terreinen die vooral liggen op het gebied van uh, voedsel, voedselveiligheid, voedselzekerheid, uh, biobrandstoffen, biofuels. En ik vond dat voornamelijk uh, interessant omdat uh, Brazilië heel erg een opkomst is in, uh, op mijn terrein. Dat er eigenlijk steeds meer gebeurt. Uh, milieu staat daar zwaar in de belangstelling. Uh, en, en wordt ook steeds meer als niet alleen technisch uh, vraagstuk ingevuld. Dus er wordt steeds meer aandacht besteed aan uh, de sociale randvoorwaarden. Uh, daarnaast is Brazilië natuurlijk steeds meer een wereldspeler. Uh, en dat vind ik ook interessant. Dus het is een land uh, wat er toe doet. Uh, wat steeds grotere stempel drukt op uh, internationale milieuvraagstukken. Niet alleen als veroorzaker, maar ook als uh, in internationale onderhandelingen. Dus hoe beter wij als, uh, als wetenschappers in de vinger krijgen... hoe uh, Brazilië reageert, wat hun prioriteiten zijn erin... Uh, hoe ze uh, omgaan met bepaalde vraagstukken... en wat ze uh, wel of niet accepteren als oplossingsstrategieën. Uh, ja, hoe beter we ook kunnen uh, zeg maar voorspellen... wat er uit internationale onderhandelingen komt. Joop van Lenteren werkt al ruim 30 jaar met de Brazilianen samen... De eerste keer dat hij voor werk in Brazilië was, kan hij zich nog goed herinneren. Hij was daar voor congres. En daar werd niet alleen over wetenschap gepraat. Dat was een heel groot congres. Hij merkte daar dat dansen s'avonds en lekker eten een belangrijk onderdeel van het congres was. ochtends om acht uur was het meestal tamelijk stil in de zaal. En daar heb ik mensen ontmoet van deze universiteit... die ik later uh, dus tijdens die missie naar Lavras uh, ook weer ontmoette. De week in Lavras was tamelijk chaotisch. Er uh, werd ad hoc van alles georganiseerd. En ook weer uh, af en toe een s'avonds uh, met muziek en, uh, en veel bier en barbecue. Dat herinner ik me van die week. Maar ook afspraken wat we samen zouden kunnen doen. Voor Van Lenteren was het na 15 jaar samenwerken met Afrika... Een ware opluchting om te gaan naar een plek waar onderzoekers wel wilden werken. Ja, wij hadden heel veel projecten lopen in Afrika via het ministerie van Buitenlandse Zaken of de Wereldvoedselorganisatie. Het probleem met onderwijs was heel vaak als je terugkwam een tweede keer en dan, ja, de microscopen deden het niet meer of de computers waren deels uh, ontmanteld uh, en je moest iedere keer weer opnieuw beginnen. En het grappige was, de eerste keer dat we een intensieve cursus in Brazilië gaven, had ik dieren opgestuurd uit Nederland voor het practicum. Die waren dood toen ik kwam, dus ik dacht, oh jee, hetzelfde. Maar een student zei, oma, we hebben hier soorten die erop lijken... die komen buiten voor, we gaan tijdens de lunch wel verzamelen. En verdraaid, smiddags konden we inderdaad een practicum doen... en ik was stom verbaasd en heel enthousiast. Brazilië doet het goed. Er zijn een paar uh, universiteiten in de buurt van Sao Paulo... die echt uh, op wereldniveau presteren, medisch... Uh, uh, ja, op landbouwgebied zeker. Het is een belangrijk landbouwland. Uh, Wat je eigenlijk ziet is dat Brazilië op mijn vakgebied, dus zeg maar even milieuwetenschappen... dat Brazilië eigenlijk vooral de laatste tien jaar daar steeds uh, zwaarder aan het investeren is. Wat Latijns-Amerika betreft denk ik dat ze koploper zullen blijven. Uh, Chili en Argentinië hebben ook een redelijke infrastructuur, maar Brazilië heeft ze ingehaald. Op allerlei gebieden. Brazilië scoort internationaal hoog op het gebied van de medische en landbouwtechnische wetenschappen. En op het gebied van grote milieuvraagstukken, zoals de ontbossing van het Amazonegebied, geeft Brazilië steeds meer transparantie. En wat je ziet op het moment dat Brazilië inderdaad zelf eh, ook gedwongen door de internationale gemeenschappen monitoringsprogramma's is gaan opstellen om eh, bossen te monitoren. Eh, kwam er inderdaad veel meer bewustwording en kwamen er ook veel meer gegevens eh, openbaar. Uh, hoe erg het eigenlijk was met die ontbossing. Nou was het wel zo dat in eerste instantie Brazilië die cijfers sterk voor zichzelf houdt. En pas toen een aantal Brazilianen, een uh, aantal collega-wetenschappers uh, uit school gingen klappen over die cijfers en ze eigenlijk gedwongen waren om die cijfers openbaar te maken, dat bracht eigenlijk vooral de bal aan het rollen. In de jaren 80 kampte Brazilië met een zware economische crisis en torenhoge inflatie. De armoede steeg en het land gleed achteruit. Maar nu gaat het land een zonnige toekomst tegemoet. Met name één man wist het land uit het slop te trekken. Zijn naam Fernando Henrique Cardoso. Hier op archiefmateriaal. Na verdade, voor ben Paulista. Ik ben de Republiek twee keer, professor van de Universiteit de São Paulo en in de universiteiten het mundo af. En ooit ik vind het 82 jaar, schrijven, publiceren dando mijn opinionen. Cardozo is socioloog en wordt in 1995 als eerste wetenschapper tot president van Brazilië gekozen. Cardozo, een verlicht man, heeft het onderwijs enorm gestimuleerd. En die is gaan kijken naar buitenlandse universitaire systemen. En die heeft geprobeerd de zaak opener te maken. En die heeft zowel economisch dingen uitstekend uh, ...gereorganiseerd, die heeft de inflatie weten te drukken... ...en die heeft een veel opener onderzoeksorganisatie weten te creëren. Er werd veel gestopt in instituten daar aan onderzoek, dat was geloof ik al 30, 40 jaar zo... ...maar er veranderde gewoon niks. Dus als je een onderzoeksgroep had die redelijk gefinancierd werd... ...door het ministerie van, van Onderzoek en Technologie, dan zat je gebakken, je leven lang. Ontslaan was ook bijna niet mogelijk. En ja, dat, dat dood creativiteit. Je moet gewoon zorgen dat men regelmatig wordt beoordeeld. Uh, misschien moet je daar mild in zijn in het begin, maar je moet het wel gaan doen. Brazilië staat nu in 2013 voor drie grote uitdagingen. Eén is het onderwijs. Goed onderwijs is nog steeds een Heel groot probleem. Goed onderwijs vormt de basis voor een beter leven. Het is bekend dat overal ter wereld, als vrouwen en kinderen een opleiding kunnen genieten, het aantal kinderen per gezin afneemt en sociale problemen ook afnemen. Uh, soms ook uh, simpele problemen zoals alcoholgebruik en, en andere zaken, uh, misbruik van vrouwen teruglopen. Dus ik zie vooral sociaal een hele hoop mogelijkheden om uh, te veranderen. Het gaat niet zozeer om voor iedereen een auto te krijgen zoals in India of in China, maar veel meer de, de man-vrouw relatie verbeteren. Heel veel bizarre verhalen die je hoort uh, rond uh, scheidingen, vrouwen die alleen zijn... Zo verschrikkelijk vaak. En het is zo bitter. Afgelopen zomer gingen nog honderdduizenden Brazilianen de straat op... om te demonstreren tegen tal van maatschappelijke problemen... waaronder slecht onderwijs. Het is voor het Brazil corrupt. wat we leven. Saúde, ontwikkeling, studie, alles, alles is Het is de vrouw van een Brazillen, irritatief... door dit regering, verhaald, de Brazilianen zijn, ondanks de groeiende welvaart, woedend. Ook jongeren gaan de straat op. De Braziliaanse onderzoeker Carolina Maciel... die op dit moment aan de Wageningen Universiteit onderzoek doet... liep met tal van protesten mee. Volgens Maciel zijn de protesten niet gericht... tegen slecht functionerende professoren... maar tegen een haperende infrastructuur... Lekkende gebouwen, verstopte toiletten, een kopieerpapier dat je zelf moet aanschaffen. Volgens Mafia moet je als onderzoeker ook optreden als een soort concierge. En dan kom je aan het doen van onderzoek natuurlijk nauwelijks toe. De infrastructure is not there. En dat unfortunately makes dismotivates um, yeah, people. tweede uitdaging voor Brazilië is aansluiting vinden tussen wetenschap en de echte problemen die spelen in het land. Wij noemen dat science for impact. Zorgen dat wetenschap, wetenschappelijk onderzoek uh, ja, natuurlijk altijd uh, gedreven is door onze nieuwsgierigheid. Maar ook zeg maar, uiteindelijk een impact heeft. En daar kun je ook zeg maar, heel erg uh, uh, Brazilianen vinden. Want die vinden het ook. Onderzoek vindt plaats naar dingen die men interessant vindt... maar die zijn niet gekoppeld aan maatschappelijke ontwikkelingen. En daar verbaas ik me over. Er is zoveel geld voor onderzoek. En er zijn hele grote, fantastische projecten binnen Embrapa... het Braziliaanse TNO. En dat heeft dan heel weinig te maken met wat er in Rio... en in Sao Paulo in de sloppen gebeurt. Maar overal gebeurt. Op mijn gebied zie ik ook dat dat ontbreekt, heel erg. Dus er keurig onderzoek, er zijn geloof ik 900 mensen die aan biologische bestrijding werken daar. Als je dan vraagt, praat je met de boer of tuinder, doen ze niet. Dus ja, als je daar niks aan doet, dan kun je keurig werk doen en internationaal scoren, maar lokaal scoren je niet. Een derde uitdaging voor Brazilië is de beoordeling van de kwaliteit van eigen onderzoek. Het is dus al jaren zo dat het ministerie van Onderwijs en het ministerie van Wetenschap... elke individuele onderzoeker beoordeelt en elke vakgroep beoordeelt. Dat is geweldig. Maar het is een beetje, hoe moet ik het zeggen, strak. Een beetje, het is mij te stabiel. Er zou meer kunnen veranderen. Dus als je eenmaal goed zit, dan zit je lang goed. Als je in Brazilië redelijk presteert, dan zit je dus gebakken. Wellicht dat dat wat te maken heeft met de mediterrane cultuur, speculeert Van Lenteren. Daar moet veel meer aan gebeuren. Het moet niet killing. Het leven is veel meer dan uh, een perfect wetenschapper zijn... die in Nature and Science publiceert en altijd maar werkt. Dat is dodelijk. Dat zijn ontzettend saaie mensen. Ik denk ook dat het heel slecht is voor de wetenschap als je zulke wetenschappers krijgt die niet meer buiten de deur kijken. Gelukkig heeft Brazilië de Samba... La cerveza al litro mirando la puesta del sol El escritorio era una mesa colocada en la vereda Se juntaban los amigos a discutir la situación Een bijdrage van Frederik Melman en de eerdere afleveringen van deze serie... zijn terug te beluisteren via de website wetenschap24.nl. Het was een grote verrassing. Tijdens de bouw van een parkeergarage in Den Bosch... vonden archeologen een heel neandertaler kamp. Geen gewone opgraving. De bouwers schroeven een diepe put... en voerden alles wat eruit kwam af met grote zuigers. Om te voorkomen dat de boel verstop raakte ging alles daarna door een zeef. Het grotere spul kwam dan in die container terecht... totdat iemand ineens een slagtand ontdekte. En vanaf dat moment spitten er dagelijks hoopvolle archeologen de container door. Onder hen ook archeoloog Stefan Molenaar. Ja, we staan hier nu bij de zeef eigenlijk. En uh, onder de zeef uh, staat een grote stalen container. En daar komt al het materiaal, groter dan een centimeter, komt daarin. En uh, ja, het zit op deze plek dus waar het botmateriaal en de vuurstenen uitkomen... Maar goed, je ziet het, er komt regelmatig spul naar beneden. En af en toe zit er ook wel eens een baksteen bij. Dus je moet uitkijken dat je. Je kan er eigenlijk niet inklimmen. Dus je moet eigenlijk uh, goed kijken. Daar gaat het om. Af en toe dan uh, spring ik toch even in die container om uh, met, een, uh, met een troffel uh, het materiaal door te spitten. Je hebt alweer een stukje bot te bakken. Ja, precies. Ja, dit is een klein vingerkootje denk ik van, uh, van een beest. Zo te zien niet zo heel oud. Ik denk uh, misschien uh, 200 jaar. Ja, het is een lawaarige omgeving, dus we zetten het gesprek even op kantoren voort. de zuiger zat op een gegeven moment een stuk slachtans. Dat verhaal gaat rond en op een gegeven moment uh, komt dat ook ons ter oren En dan zeggen we, hé, hey, uh, dit is interessant. En vanaf dat moment zijn we eigenlijk wel structureler bij die zeef gaan staan, bij die bak gaan staan. Maar goed, uiteindelijk is het wel het, gewoon het doortroffelen van het sediment. Je kan... Je kan wel bij de bak staan om te wachten tot die vuurstenen erin vallen... maar dan kun je lang wachten. Hè. Je moet in die zin toch eigenlijk ook weer een klein opgavekje in zo'n bak doen. Nou, ze, ze zijn daar bezig met een, een grote ondergrondse parkeergarage... Um, archeologie is daarbij betrokken al vanaf in een heel vroeg stadium... want daar zitten we bovenop wat dat betreft. Maar goed, uh, ja, die diepere bouwkuip, uh, dat zijn dieptes waar je als archeoloog eigenlijk nooit bij kan. Uh, dus het is altijd weer afwachten wat daar uitkomt. Kiezen bijvoorbeeld, uh, stukken slachtand hebben we gevonden. Beenderen, uh, je moet dan denken aan de plastic en botmateriaal... Dat gaat met name om uh, mammoeten, een hele jonge mammoet zelfs. Waarschijnlijk niet ouder dan een half jaar uh, toen ze stierf. En ja, dat is heel uitzonderlijk. Ook omdat je dan eigenlijk weet als een beest van een half jaar oud, uh, daar sterft, dan is die moeder natuurlijk niet, niet ver geweest. Dus dan zijn er grotere populaties blijkbaar uh, die zich in de buurt hebben opgehouden. We vonden ook heel snel veel wolharige neushoorn tanden. Eigenlijk zoveel dat het niet allemaal van één individu was, maar van verschillende individuen. En toen werd het ons duidelijk van, hé, hey, dit is wel een interessante plek... in ieder geval voor wat betreft de fauna. Maar dan nog durf je niet te hopen dat er ook iets van vuurstenen... of iets menselijks tevoorschijn komt. Um, en toen kwamen dus al die vuurstenen eruit... Uh, die ook niet of nauwelijks verweerd waren. En dat is vaak een indicatie dat je dan te maken hebt... met een goede afgedekte vindplaats, um, met werktuigen en botmateriaal. Nou, en dan ga je natuurlijk al snel denken aan een, een kampement... Of een, of, een, of, een, of een nederzetting iets van, uh, van die orde. Ja, het onderzoek heeft voorlopig uitgewezen dat dat heel interessant materiaal is en dat dat uh, uh, waarschijnlijk tussen de 40 en de 70.000 jaar oud is. Uh, een Neandertalkampement, zoals we dat nu uh, voorlopig even inschatten, bedenken dat ze hier verwacht werden, dat ze hier zouden zitten, maar dat ze net op die paar honderd vierkante meter die we hier aan de ontgraven zijn, dat ze daar ook echt precies midden uh, een kampje zouden hebben met die vuurzende werktuigen. Ja, dat is, ik denk, als je dat van tevoren statistisch zou berekenen... dat je, ja, dat je nog niet eens het 1% haalt, eigenlijk. Als je een paar grote kiezen in je handen hebt... Ja, dat je je dan opeens realiseert, ja, dat is wel waar 50.000, 60 60.000 jaar... maar je ja, bent dan weer de eerste die zoiets oppakt... Uh, en echt ontdekt hè? En, en dat, ja, dat geeft altijd echt een, een mooi gevoel. Dat is ook denk ik de reden waarom ik archeologie ben gaan doen. Hè? Om echt die ontdekkingen te doen. En uh, Ja, dat is uh, fantastisch. Ja, dat had ik niet uh, zeker in Den Bosch niet durven dromen. Nee. Niet durven dromen, zei archeoloog Stefan Molenaar in een bijdrage van Lemke Kraan. Hier in de studio zit Wil Roebroeks. Hij is hoogleraar archeologie van de oude steentijd aan de universiteit in Leiden. Hartelijk welkom, meneer Roebroeks. Ik heb een gruwelijke afkeer van, van gedoe. Ben je dan automatisch verloren voor de archeologie? Wel het gedoe? Sorry. Gedoe in het algemeen. Ik bedoel, alles is gedoe. En, en zoeken naar één slagtand dat lijkt me een hopeloos gedoe. Nou, um... Wat, wat Stefan Molenaar net vertelde over die vondsten over die in het bos, dat is een. Uh, uh, zo gaat vaak uh, uh, die oude oppervlaktes, waar, we, waar je de resten kunt aantreffen van die Andertalers en allerlei andere vroege mensachtigen, die liggen zeker in ons land vaak zo diep dat je er alleen maar uh, bij, bij toevallige werkzaamheden die er erg diep de grond in gaan bijkomt. Ja, en dan begint het gedoe, dan moet er iets georganiseerd worden. En uh, zoals Stefan Molenaar vertelde: uh, er zitten allerlei beperkingen op, die, op, op, op het werken in zo'n uh, parkeergarage in die binnenstad, in Den Bos. Dus maar er zijn hele mooie vindplaatsen die ze aangetroffen hebben, maar gedoe heb je altijd een wetenschap. In elke wetenschap eigenlijk. Hè? Dat is ik denk dat als je geen gedoe hebt, is er geen vooruitgang. Als er uh, gedoe is, als er, uh, als er wrijving is, spanning... dat betekent dat, er, uh, dat mensen het een beetje oneens zijn. En dat betekent meestal dat je heel veel kunt leren. Dus maar ik bedoel, ik ook, ik bedoel gedoe. Ik bedoel ook met gedoe, gewoon een praktisch gedoe... omdat het dan echt om hele kleine dingen gaat. Een, een, een, een vingerkootje van een holemens of, of een klein stukje slagtand. Daar zijn jullie dan heel blij mee als, als archeologen. Nou, die, uh, dat vingerkootje van die, van die, van die uh, oermens waar, waar u naar refereert... dat slaat waarschijnlijk op het genetische onderzoek... Hè, wat, uh, wat aan, inderdaad vandaag de dag aan hele kleine stukjes bot uh, plaats kan vinden. Maar ja, uh, archeologie, of eigenlijk zou ik moeten zeggen... het brede veld van, die, uh, van, van, van de disciplines die zich bezighouden... met hoe wij mens geworden zijn en hoe wij van uh, uh, ja, iets wat op een chimpansee leek in een paar miljoen jaar geworden zijn... tot wat hier in de studio bij elkaar zit. Dat is een veel breder veld dan alleen maar de, de archeologen... die zich met steentjes bezighouden. En de, en de paleontologen die naar hollebeerfossielen kijken. Er zit ook de genetica bij. We, daar heb je uh, scheikundigen voor nodig die je kunnen vertellen... Die je iets kunnen vertellen over de chemische samenstelling van, van, van de botten die je opgraaft. Daar heb je dateerders bij nodig. Dus het is een heel breed veld met inderdaad heel veel gedoe. Maar uiteindelijk dan één, één vingerkootje. Er wordt, wordt één ja. vingerkootje van een holemens gevonden. En dan lees je maanden later in een, in een wetenschappelijk tijdschrift. van nou, dat was die soort mensen. En ze kwamen daar vandaan. En toen zijn ze zo gemigreerd. en toen zijn ze uitgestorven. En dat allemaal op basis van een vingerkootje. Nou, ik denk, dit, dit gaat misschien een beetje te ver. Ik heb dat vingerkootje waar u naar refereert... is een vingerkootje van een, uh, gevonden in een grot in uh, het altai Centraal-Azië. En dat uh, vingerkootje, daar was eigenlijk niet van te zeggen... Van aan welke mensachtige dat hoorde. Het, het was al een wonder dat men kon zeggen... nou, dit is een, een vingerkootje van een uh, fossiele mens... En dat vingerkootje is door genetici van de Max Planck Instituut in Leipzig... Uh, heel gedetailleerd onderzocht. En daar kwam een genetisch signaal uit... wat, uh, wat die onderzoekers, die gespecialiseerd zijn in oud-DNA... nog nooit eerder aangetroffen hadden. Uh, en, en op basis van dat uh, uh, genetisch signaal is dat vingerkootje... of de mens van wie ooit dat vingerkootje was, de mensachtige... die is de Denisova-mens genoemd. Maar we hebben geen idee hoe die Denisova-mens er... Uh, er verder uitzag of die leek op uh, neandertaler of op, die leek op de moderne mens... omdat we hem tot nu toe alleen maar genetisch kennen. We kennen alleen maar zijn, zijn genoom en wel heel gedetailleerd... maar fossielen van die mensachtige zijn er behalve, die behalve dat vingerkootje en dat ondiagnostische uh, kiezen, die zijn er eigenlijk niet. Dus we weten niet goed hoe die eruit zag. We hmm. weten alleen maar dat die genetisch anders was... dan uh, Neanderthalers die gelijkertijd leefden. Dus de, dan geldt eigenlijk een beetje hetzelfde als in de journalistiek of in de rechtspraak: één bewijs is geen bewijs. Je, je, moet, je moet meerdere sporen vinden. Ja, het is het, het, de, wat, wat Denisova en uh, dat vingerkootje en allerlei andere genetische studies aangeven: is dat je eigenlijk dat je, dat je uh, als je kijkt naar de fossielen, op basis waarvan uh, je. De vorm van die andertalers redelijk kunt reconstrueren. Hè, met de wenkbrauwboog en de platte schedel, het plat voorhoofd, enzovoort. Dat is één set data, de botten, de fossielen. En daarnaast hebben we nu sinds een jaar of drie, vier uh, hoge resolutiedata over de genetica, over de, de, de biologische aanpassingen van die vroege mensachtigen. En die twee datasets, die uh, zijn nog niet goed op elkaar gelegd. Maar dat is een kwestie van, zeker gezien het feit dat die technieken heel snel veranderen. Binnen nu en tien jaar is er een veel consistenter beeld... van uh, hoe, waar, welke vroege mensachtige zich ophielden dan nu. Zegt u daarmee eigenlijk ook dat het soms misschien de neiging heeft... om een beetje een hype te worden met, met DNA? zoals ze zeggen, een nieuwe menssoort stond dit weekend weer in de, de krant. Weer een nieuwe menssoort. Wordt het soms een beetje opgeblazen, naar uw mening? Nou... Um wordt het opgeblazen. Ik, ik denk, persoonlijk denk ik dat je... dat, je, dat, dat artikel wat uh, deze week in, in, in Nature stond... over dat DNA van vroeger... van 400.000 jaar oude mensenachtigen in uh, Atapuerca... dat je dat niet genoeg kunt opblazen. Omdat het een, een technisch hoogstandje is... dat we uit, uh, uit botten van mensachtigen... die 400.000 jaar geleden in een grotje in Spanje uh, uh, terechtkwamen... dat we daaruit kunnen halen... Uh, informatie over hun genoom. Dat, dat was tien jaar geleden onvoorstelbaar. Een auto-illustratie in 1997... komt op de koffer van het tijdschrift CEL. Uh, een, uh, een studie staat een foto van de schedel van de neandertaler omdat men 260 basisparen van het genoom van de Neandertalen gereconstrueerd heeft. Het haalt de koffer van CEL in 1997... En om dat, om, om dat uh, feit te vieren, hebben ze in Duitsland... op de plek waar in 1856 dat fossiel gevonden is... de eerste echte Neandertaler, die is gevonden bij Düsseldorf in 1856... daar staat een plaat van 1 vierkante meter uh, oppervlakte. Om dat feit te herdenken, 260 basisparen. Met wat we nu weten van de Neandertaler, met, met, met, met die nieuwe technieken... 15 jaar later, zou je, die, zou je een dergelijke plaat 10 bij 10 kilometer moeten maken... Zoveel meer, weten we, uh, qua, qua, qua hebben, zoveel meer genetische informatie hebben we... met betrekking tot die vroege mensachtigen. Dat, dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat zijn revoluties. Dat zijn wetenschappelijke revoluties. Was 2013 een, een goed jaar voor de, voor de oermensliefhebber? Um, ja, ik vond het een enorm goed jaar. We hebben, met de ontrafeling uh, van het DNA. Nieuwe menssoorten ontdekt. Vingerkootje. We hebben, sommige van die dingen zijn al, uh, het, het, het Neanderthal-genoom haalde de cover van Science in 2010. Maar de, in de laatste jaren, en zeker nu met dat uh, verhaal van Atapuerca, is er enorm veel bijgekomen. We hebben dit jaar trouwens ook een studie gezien, uh, in Science meen ik, van uh, een groep die keek hoe veel latere mensen in Europa, prehistorische mensen, hoe die genetisch veranderden. Als je kijkt, 10.000 jaar geleden... Dan zijn in die andere talen al 30.000 jaar uh, verdwenen. Dan heb je in deze gebieden, in, in, in Europa, lopen jaren verzamelaars rond. Het mitochondriaal DNA, wat van moeder op dochter overgeleverd wordt, daar, daarvan kennen we erg goed. En dan 8000 jaar geleden komt, wordt dat, dat DNA dat verdwijnt bijna verdwijnt, omdat er nieuwe groepen binnenkomen uit het Nabije Oosten. die de landbouw meebrengen. En die die verdringen dan, die zorgen dan voor een heel ander uh, de, mitochondriaal DNA-profiel. En in de vroege bronstijd, een paar duizend jaar later... verdwijnt dat weer. En dan, dus het, je kunt niet spreken van het mitochondriaal DNA van moderne mensen. Dat is voortdurend uh, in beweging. En wat we in die, nu deze week zagen met Denisova... Uh, met, met, met dat DNA uit Spanje, wat lijkt op dat van Denisova... dat, dat is op zich te verwachten. Dat zijn geen... Uh, dat, dat zijn geen uh, onverwachte gebeurtenissen. Onverwacht is dat, dat die groep erin geslaagd is... uit zo'n oud materiaal hele goede genetische informatie te halen. Dat is, dat, is, dat is opmerkelijk. Maar laten we het een beetje levend maken. Want ja. je, hebt, je hebt een vingerkootje en dan zeg je... nou ja, oké, okay, ik heb het DNA en dan kan ik zien dat die afstand en verwant is uh, aan, aan die mm -hmm. of, of die. Maar je wil natuurlijk weten wie waren die mensen... wat dachten die mensen, wat voelden die mensen, hoe leefden die mensen. Een, een ja. grote stap in, in de vooruitgang van, uh, van Neanderthaler ja. naar hier in de studio. Het vuur. Ja, voelen en denken is moeilijk te onderzoeken, maar archeologen kunnen inderdaad heel goed onderzoeken hoe ze leefden. Wat ze aten, uh, hoe ze rondtrokken, inderdaad of ze vuur gebruikten. Wie had, als, een... wie had als eerste het vuur? Dat is een prachtige vraag. Ja, quest for fire. Maar hoe kom nou, je er ooit achter? De, de, de meningen daarover verschillen enorm. Uh, ik zelf ben ervan overtuigd dat, uh, dat Neandertalers, vanaf een... 300.000 jaar geleden... Uh, zeer regelmatig over vuur beschikte, Maar het probleem is inderdaad... Uh, de natuur doet ook heel veel. Er zijn heel veel natuurlijke branden. Uh, en ja, haal dat maar eens uit elkaar. Maak maar eens onderscheid tussen uh, natuurlijke branden... en uh, fikjes die gestookt zijn door uh, vroege mensachtigen. We hebben daar in Leiden een groepje... wat zich precie precies met dit probleem bezighoudt. En uh, ja... Uh, een van onze collega's, Marie Soressi, uit uh, Frankrijk, vers aangekomen dit jaar. Daarom is 2013 ook voor mij een goed jaar, omdat zij bij ons kan werken. Uh, die heeft uh, een jaartje geleden een, een, een vuurplaats opgegraven van een 25.000 jaar oud. En als blok, zo groot als deze studiotafel, heeft ze dat gelift. Dat ding komt naar Leiden. En die vuurplaats, dat is een hele duidelijke vuurplaats gemaakt door moderne mensen... met een kuiltje met houtskool en verbrande botten erin. Grote stenen eromheen. Uh, wij gaan die vuurplaats gebruiken als een soort uh, experiment... om nieuwe methodes te ontwikkelen om inderdaad... naar veel oudere vindplaatsen van die andere talen... En, ook, en homo erectus en eerdere... Mensen achter te gaan en maar je moet onderzoeken. Je weet nooit of je de oudste hebt. Nee, je, je vindt een vuurplaats. Maar misschien is er wel een oudere vuurplaats die je toevallig niet gevonden hebt. Precies, in de archeologie. De archeologie. wij archeologen, maar en maar ook geologen en paleontologen werken met incomplete datasets. Dat, dat moeten we altijd in ons hoofd houden. Dus een van de zaken die, die je kunt doen, die we, die we ook proberen, is um, kijken of je andere informatiebronnen kunt aanboren die. Die verder gaan dan die archeologische data, of die onafhankelijk zijn van die archeologische data. Op zich. Dus deze vuurplaats wordt een soort model van zo ziet een vuurplaats eruit. Wat zou je kunnen vinden dat nou, hoe, daarop ja, lijkt? Hoe diep vind je nog spoortjes van verbranding in het sediment? Gaat dat 5 centimeter diep? Gaat dat 10 centimeter diep? Kun je vetten aantreffen van verbranding van plantaardig materiaal of van dierlijk materiaal? Dat zijn allemaal technieken die nu vandaag de dag beschikbaar zijn en die proberen we rond die vuurplaats uh, allemaal bij elkaar te laten komen... en kijken welke uh, methodes welke resultaten opleveren. Maar dan nog hele andere methodes. Waar, waar denkt u aan? Nou, bijvoorbeeld, um, um, u begon over, het, uh, over, over die genetische data. Um, een van de manieren, een van de hypotheses is dat um, als Neandertalers of eerdere mensachtigen als die uh, regelmatig vuurgebruikers waren... dan zou je verwachten dat ze biologisch aangepast waren... aan het omgaan met de giftige producten van vuur. Bijvoorbeeld uh, de giftige stoffen die in, die, in, uh, die in rook zitten. Dus dan zouden ze een soort van rokerslongen moeten hebben... of zich genetisch aanpassen op het feit dat ze rook inademen? Nou ja, wij wij, wij werken met, een, uh, met een, een groepje toxicologen uit Wageningen. Die stellen dat, of die, die ervan uitgaan dat bepaalde genen betrokken zijn bij het ontgiften van de producten die in rook zitten. Dus de producten die door vuur uh, ontstaan en waar je als vuurgebruiker regelmatig aan blootgesteld wordt. En een van deze onderzoekers, Jacques Aarts, die kijkt dus naar uh, de, de, de, de genetische data van chimps, gorilla's. Denisova, Neandertaler, vroegmoderne mensen en uh, hedendaagse mensen... en probeer te kijken of in de loop van die ontwikkelingsgeschiedenis... of je in diegenen waarvan we weten of denken dat ze betrokken zijn bij de ontgifte... of je daar verschilletjes ziet opduiken en idealiter als Neandertalers... al 300.000 jaar geleden uh, vuur gebruikten... dan zou je in die Neandertal-lijn uh, verwachten... Dat daar, wat, dat daar verschillen opduiken. Dat ze dus verschillen van de eerdere mensachtige. Bepaalde genen hebben die corresponderen voor, voor aanpassing aan vuur. En dan kun je dus aan de hand van vingerkouwtjes ja, en andere resten... Precies. zien wanneer de mens zich is gaan aanpassen op het vuur. Dat hopen we. Maar dat is, dit, is, dit is pas begonnen. En, maar goed, gezien de enorme vooruitgang in het, in het halen van genetische informatie... uit hele oude botten, de, uh, denk ik dat het... En dat is ook voor ons een van de leuke dingen van 2013. Dat er steeds meer perspectief zit in het integreren van die data, die data van de steentjes en de archeologische vindplaatsen en de vragen die dat oplevert, wanneer je daar naar kijkt. En dat integreren met, met, met die high-tech resultaten van die nieuwe disciplines. Maar je hebt ze allebei nodig. Het, ja. het enge in wetenschap is altijd als één tak heel erg scoort en, en hip is en, en de wind in de rug heeft en, en modieus is, dat de ander een beetje vergeten wordt. Ja. Geldt het ook bij de archeologie? Dat het zoeken naar bolletjes en, en kleine splintertjes, een beetje wordt ondergesneeuwd door de harde genetica? Nou, dat, dat is een interessante vraag. Want ik denk, kijk, twee dingen: um, ja en nee. Ik denk dat dat inherent is aan nieuwe methodes. Als nieuwe methodes ineens uh, uh, fantastische resultaten opblijken te leveren, wat nu het geval is met die genetische, ja, dan is het niet vreemd dat uh, grote onderzoeksinstellingen daarin uh, gaan investeren. Want daarmee haal je natuurlijk ook de, de, de bladen. Um, maar. Je zou kunnen zeggen, dat, dat, is de, dat daar wordt heel veel vooruitgang geboekt. Maar de stabiele, langzame vooruitgang die je nodig hebt... om, om uh, verhalen heel goed stevig te onderbouwen... Maar we hebben enorm veel geleerd de laatste eeuw... over de ontwikkeling van, van de mensachtige. Dat is het onderzoek wat niet in Nature and Science terecht komt. Maar dat komt in het tijdschrift als Journal of Ecological Science... Of, of, of Journal of Human Evolution. Daar vindt de normale, of de, de net niet meer uh, hip genoegen... Uh, wetenschap, die wordt daarin gepubliceerd. En dat is eigenlijk de, de kern van, de, van, de, van, de, van het wetenschappelijk bedrijf. Maar dat gezegd zijnde... Um, um, ik, wij merken dat in Nederland... en het geldt ook voor, voor landen als Engeland... waar uh, uh, in, in januari een congres is van kwartiergeologen... die 50 jaar Quaternary Research Association vieren. En een van de, van de aandachtspunten daar is inderdaad... het verdwijnen van de slow sciences. Dus wetenschappers die... Uh, heel gedetailleerd sedimentkorreltjes kunnen bestuderen... zoals in, in, in de Put in de Bosch... waar Stefan Molenaar net over sprak. De, de, de disciplines die je in staat stellen... om daar heel veel informatie uit te halen... die zijn een beetje aan het verdwijnen. Er komen nieuwe bij. Heel veel nieuwe methodes. Echt, het, is, het is verschrikkelijk fascinerend... wat er allemaal voor nieuwe methodes uh, bijkomen. En bij, bijna wekelijk, zou je kunnen zeggen. Maar... Een deel van die oudere methodes, zoals sedimentanalyse en slijplatenonderzoek of fossiele, het onderzoek van, van, van uh, fossiele schelpen of stuifmeelkoorts... dat staat zwaar onder druk. En dat zou jammer zijn, want dat, je hebt het allemaal nodig. Ja, je hebt het allemaal nodig. Ja. Tegenwoordig is ook het uh, oerdieet in. Daar, daar hoor je iedereen over. Dan eten ze geen koolhydraten meer, want je moet eten zoals onze voorvaderen op de savanne dat deden. Weten we eigenlijk wat de oermens echt at? Weten we wel wat het echte oerdieet inhoudt? Um, het korte antwoord is denk ik nee. Ik denk dat je uh, weer speelt dat archeologen en paleontologen... alleen maar iets kunnen zeggen over... alleen maar uh, observaties kunnen doen... met betrekking tot wat bewaard gebleven is. Dus wat, wat, bewa wat bewaard blijft in 99,9% van de gevallen... waar je iets kunt zeggen over dieet... zeg je het op basis van botten. Van de botten van grote zoodieren, net als weer in die put in, uh, in de bos. In sommige gevallen vinden we resten van plantaardig materiaal. En uh, nou, Een van de leuke dingen van de laatste jaren is bijvoorbeeld dat onderzoekers weer van de Max Planck in Leipzig erin geslaagd zijn om uh, uh, kleine resten van uh, gekookt plantaardig materiaal te halen uit de tandsteen van die Handertalers. Uh, dus die poetsen hun tanden gelukkig niet uh, al te best. En de, in dat tandsteen zit informatie over. Over, over, de, over spullen die ze aten, onder andere gekookte uh, planten, plantaardig materiaal. Maar de verhouding plantaardig-dierlijk materiaal, daar is heel weinig over te zeggen. Maar omdat op, het niet bewaard is. Voor korenbrood zat er waarschijnlijk niet tussen. Nee, dat is iets wat waarschijnlijk pas een jaartje of tienduizend geleden op, uh, opkwam. Of met die, in onze contraien met die vroegste boeren die het hele mt-mitochondriaal DNA-profiel verstoorden. Die boeren. Die brachten uh, koolhydraten mee. En de, de, de vroegere jagersverzamelaars. die zullen een veel diverser dieet gehad hebben. dan, uh, dan die uh, neolithische boeren. die hier binnenkwamen. En natuurlijk een hele andere levensstijl. Veel actiever rondlopen. heel veel grote afstanden afleggen. Wat fascineert u eigenlijk zo in, in de Holenmens? Uh, nou, de Holenmens. Ik vind het een, Ik vind het, een, dus ik vind het niet zo'n leuk term, woord. Nou ja. nou ja, omdat kijk, maar weer. Het is een terechte term die aangeeft dat we de meeste resten. van die mensen in holen vinden. Maar uh, ze leefden ook in de oppervlak. Ze leefden ook, uh, ook buiten de holen. Uh, wat mij fascineert is... Uh, dat, al, dat, dat, dat om echt vooruitgang te boeken... moet je al die disciplines bij elkaar halen. Dus je bent eigenlijk voortdurend een studentje. Dat vind ik fascinerend. Dank Wil Roelbroeks, hoogleraar archeologie van de oude steentijd aan de Universiteit van Leiden. En heel veel succes met al het verdere onderzoek en de vraag wie er eigenlijk begon met Vicky Stoken. Dit was Labyrinth voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Zelfde zender, zelfde tijd. Meer informatie via de website wetenschap24.nl. En reacties zijn welkom via vpro.nl. Straks op deze zender het journaal. Daarna Holland Dok Radio. Fijn dat u heeft geluisterd. Ik wens u nog een hele vrolijke avond.